In de Chinese miljoenenstad Wuhan worden vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus twee noodhospitalen gebouwd. De ziekenhuizen moeten ongeveer negen dagen opengaan en er is plek voor bijna 2000 mensen. Het dodental van het nieuwe coronavirus is opgelopen naar 41. Na de brand in een appartementencomplex in Vaals van gisteravond laat... is er een verdachte opgepakt. Die zou de brand mogelijk hebben aangestoken. De brand brak uit op, een, op de derde verdieping. Vijf mensen raakten gewond. Twee van hen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De drie anderen konden ter plekke worden behandeld. Een groot deel van het complex in Vaals moest worden ontruimd. Zo'n twintig bewoners zijn opgevangen in een hotel. Het weer grotendeels bewolkt en vooral in het noorden kan wat motregen vallen. In het zuiden soms wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen soms zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking en het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is zaterdag, het is 12 uur, het is 25 januari, het is uh... tijd voor Jazz. En mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik, hartelijk welkom, fijn dat je luistert. Hey Erik, vertel eens, het is even nieuw voor ons op de zaterdag, ja. wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan de auto wassen thuis, uh, we moeten boodschappen doen, uh, we moeten naar de sportvelden. Maar we gaan ook lekkere muziek draaien. We gaan bijvoorbeeld dadelijk James Brown draaien. En James Brown, daar kan ik jou wat over vertellen Marco. En wat wil je er graag over vertellen? Nou, iets lugubers. Want, ja, die man heeft natuurlijk een enorm repertoire. Als je kijkt, ik keek net even naar zijn Wikipedia. Nou, die man heeft zoveel uh, cd's gemaakt. Is ongelooflijk. Maar even los daarvan, uh, was er na zijn overlijden... Uh, dat, uh, was er een uh, probleem dat de familie... die had een twist over wie de erfenis kreeg. Ja, dat ken ik, dat verhaal, ja. ja. Ja. En toen hebben ze zijn benen eraf gehaald... toen hij dood was voor DNA-onderzoek. Vind je dat nou niet raar? Nou, <laughs> uh, we, gaan, we gaan de zaterdag... Gaan we ook anders invullen dan de, dan de zondag. Ja. Hebben we hebben afgesproken. Ja. En de zaterdag in principe is... Uh, uh, meer lichtere muziek. Dus ja. uh, daarom beginnen we ook met deze plaat. Ja, precies. Van James Brown. James Brown. Sunny Yesterday my life was filled with the rain oh baby Sunny You smiled at me and really eased the pain Sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. Ik ben Laura Fiji en wens alle luisteraars van Z. my little dream, onze vriendin van de show Laura. Binnenkort gaan wij trouwens weer een, een, een, een, op visite bij Laura, want dan geeft ze weer een klein miniconcert in Naarden. Dat is en, iemand thuis, toch? Of? Ja, ja, dat was iemand thuis. Zo geeft zij veel vaker kleine miniconcerten en uh, soms gratis, erg leuk om te zien. Dus uh, ik zou zeggen, hou haar website even in de gaten, want uh, daar komen al haar concerten voorbij. Um, Karen Souza staat nu op de, op de ja. CD, op ja. de plaatsspeler. Ja. Links. Ja, en die, uh, dat is nog een jonge dame trouwens, uh, uit 84 zie ik. En uh, zij gaat dadelijk een nummer voor ons doen, dat heet Every Bread You Take. Dat is natuurlijk... geen origineel van haar, toch? Nee, het is niet origineel, nee, nee, het is oorspronkelijk natuurlijk van de police... Okay, goed. Ja, goed, goed is een beetje, het, beetje jouw tijd, hè? Ja, zeker. <laughs> Rijdt er nog even in. Een beetje back to the 70s en de 80s. Ja, we moeten onze draai nog een beetje vinden hoor op de zaterdag. lieve ja. luisteraars. Maar het gaat allemaal wel goed komen. En we houden het sowieso een beetje lekker licht en luchtig. Ja, en, en, uh... en uh, we houden wel hetzelfde uh, programma een beetje aan. Zoals we het ook op, ja. op de zondag doen. Zoals ja. we, we beginnen altijd met een nummer van Toets Tieleman. Toets. Dat hebben en we, we vandaag doen, uh... ook gedaan. En het tweede uur beginnen we natuurlijk altijd met een nummer. Een echt mooi nummer. Maar dan van een artiest waarvan je het totaal niet verwacht. Nee. Meestal een Nederlandse artiest. Hebben we dat deze week ook weer, gedaan? Hebben we ook weer. Ja. Okay, van een nou... Nederlandse uh, uh, uh, televisiepresentator. Oh. En dan verwacht je niet dat hij uh, zo... Ja, nee. nou... Ik zou zeggen blijf het 2 ja, uur ook ja. gewoon luisteren. Nou, ik blijf zeker maar. En dan gaan we nu over naar uh, Every breath you take. As you take Every move you make Every bound you break every step you take I'll be watching you. Manhattan, uh, Manhattan Jazz Quartet. Met This is the sunshine of your life. Nou, een beetje zonneschijn kunnen we buiten ook wel gebruiken. Ja, en heb jij iemand die de sunshine van jouw life is, Marco? Jazeker. zeker. Ja, hè? Jij Sandra, toch? Ja, zeker. Ja, dat bedoel ik. Nee, het is inderdaad grijs en grauw. Om dan toch maar even een kort weerberichtje te doen. Ja, Morgen. proberen wij op te heffen, hè? Dat grijs ja, en het grauwe. Ja. Met ja, lekkere ja. muziek. Nou, niet alleen wij, dat proberen meer mensen, maar goed. Uh, maar morgen hebben we hetzelfde weer. En vanaf maandag gaat het heel veel regenen en wordt het uh, iets minder koud. Dus dat even voor jullie informatie. Um, ja, het is echt even wennen, Marco, die, uh, die zaterdag. Maar ik vind het wel lekker op zich. Het is, uh, ja. het is wat later op de dag. Ja, ik hoef mijn motor niet te wassen. Heb jij nou, hem al gewassen? Ja, ik heb een, normaal doe ik dat van 12 tot 2 natuurlijk. Ja, hè? ja, ja. ja. maar dat moet nu even anders. Ja. Ja. Uh, Nicola Comte. Nicola Comte. Wat zegt jou daar, dat Marco? Nou, we hebben een prachtige plaat uitgekozen van Nicola Comte. En die plaat, dat is het leuke ervan. Uh, ik heb me er geoefend en geoefend en geoefend om het te kunnen uitspreken. Maar ik paas het balletje toch even terug naar jou. Ja, nou, het is uh, maki, uh, uh, maki Manami. Hè? Als we hem maar gewoon gaan luisteren doen. Lijkt me een goed plan. Klanken van uh, Maki Manamaki Sun, Nicole Conte. Van de cd The Modern Sound of Nicola uh, Conte. De volgende plaat die we klaar hebben liggen... is van uh, Paul Desmond. En Paul Desmond kennen we natuurlijk allemaal... omdat hij hoofd uh, bij de Broebek kwartet heeft gespeeld. En hij heeft natuurlijk een van de mooiste nummers geschreven... op jazzgebied ooit. Persoonlijk vind ik dat. Dat ja. is het nummer Take 5. Die, die hebben we al vaker gespeeld in onze show. Die spelen we vandaag niet. Maar jij hebt nog wel een leuk weefje nou, over, over Paul Desmond, toch? Ja, jij zegt Paul Desmond, maar zo heet hij helemaal niet. Nee. Nee, hij heeft gewoon uit het... Uh... Ja, ga maar, door, ga maar verder. Dat is <laughs> normaal. Uit ja, het telefoonboek, gewoon zijn naam, naam gekozen willekeurig. Eigenlijk ja. heet Paul Desmond heet Paul M.L. Breitenveld. Nou. Klinkt een beetje... Uh... Dat klinkt niet als Paul Desmond. Moeten we niet even onze buitenlandse gasten verwelkomen, Marco? Dat doen we zometeen. Bye-bye. Luisteren van Paul Desmond's awesome leaf Echt een, uh, een prachtig nummer. Weet je wat nou het leuk is ook van, uh, van Paul Desmond? Nee, hij ging met pensioen in het eigenlijk in, in de in tijdperk dat wij uh, geboren werden. Nee, nee, is dat zo, je, lang je, geleden? Ja, zo lang geleden? Moet je nagaan, dus dat deze muziek is nog steeds onwijs populair. Ja, en het is dan meer als dus, hij uh, is sowieso 50 jaar oud. Wat, ja. Uh, ja. Ja. ja, ongelooflijk hè. En ik denk over. Uh, hoe oud ben jij nu ook? 50, 55 jaar? Tegen over 50, 55 jaar is dit nog steeds mooi. Ja, je overdrijft wel een beetje. Oh, sorry. <laughs> de volgende plaat die we hebben klaarstaan... dat is, uh, nou ja, het is ook uit de jaren, de jaren 40, denk ik. Dat is uh, een plaat van Stan Getz. Maar... En daar hebben we ook wat over te vertellen, toch? Ja, maar zouden we niet voordat we dat gaan vertellen nog even... Onze... Ja, heel goed dat je het zegt. Ja. Want uh, uh, ik heb het net zo net vernomen dat wij ook uh, niet alleen Nederlandse toehoorders hebben... en niet alleen uit Zandvoort en omstreken, maar zeker ook uit Rotterdam, Deventer -Muiden. en Muiden. Nou ja, je kan het vergeet niet opnoemen. Engeland. Ja, dat is niet buiten Nederland. Hè? Oh ja. ja. Duitsland. Duitsland. Dus uh, we mogen ook onze Duitse toehoorders Herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen. En uh, jij kan het ook in het Engels. Uh, uh, you're very welcome at our show. Eric en Marco. Marco en Eric. Yeah. yeah. Um, uh, bonjour. Uh, pour notre uh, écoute... Uh, maar zullen we maar weer verder gaan? Oké, okay, we gaan weer even verder. het. Daar had jij een verhaaltje over. Nou, um, hij was of heel erg langzaam of heel erg snel. Wat was hij ook alweer? Hij, hij heette The Sound. The Sound. En weet je waarom die The Sound heette? Nee, Verteld. Omdat hij in die tijd, in de jaren 40, al een fusion bracht van jazz. En eigenlijk van een bossa nova. Dus eigenlijk van een, van een pure, pure swing naar een heel, heel uh, Zuid-Amerikaans ritme. Nou, Marco, moet je me even uitleggen? Hè? Um, ja, ik ben nogal van de Jip en Janneke. Ja. Uh, wat bedoel jij met fusion? Dat uh, zoeken we zometeen op in het woordenboek. Zoals <laughs> ik het begrijp, is fusion eigenlijk een, een, een mengeling tussen... Uh, tussen twee, twee dingen, dat je iets fuseert, oh, zeg maar. Om het maar oh, even in okay. je plannen uit te leggen. Ja, okay. De samenwerking. Dus okay. zoals gezegd, gets. Met, dat ben ik even kwijt. Nou, dat lijkt niet zo moeilijk met... Uh, De Samba. Toch? Ja, Showdance Samba.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 Marco? Nee. nee. Nee? Nee. Is dit nou het jazz of niet? Nou, ik denk niet dat dit jazz is. Nou, er zit wel wat jazz-invloeden in, vind ik. Ja. Maar uh, misschien moeten we ook even vertellen wie het was, want het was uh, met Bienko. Ja. Voor de uh, 30, 40, 50-plussers onder ons. Met Bienko uh, ja, is natuurlijk al sinds de jaren 80 uh, heel bekend. Ja. En met, met het nummer More than I can Bear. Ja. Uh, Wereldbekend. Maar omdat ik nu niet zeker weet of Matt Bianco een jazz is... of dat dit jazz is, om het maar even zo te noemen... hebben wij eigenlijk nog een nummer klaarstaan van uh, Matt Bianco... om te kijken of we er dan achter kunnen komen of dit echt jazz is. Nou, ik zie wel, als ik jou nog heel even mag ophouden, Marco... Ja, dat mag. Ik zie bij Wikipedia staat genre, uh, staat pop, jazz en soul. Dus... Jazz zit wel verwerkt in zijn repertoire. Nou, maar ik vind ook, uh, aangezien dit nu geen ochtendprogramma is... maar een middagprogramma, ja, dat, moet dit, dit moet kunnen. Moet dus kunnen. laten we nog een keer een nummer van Matt Bienko luisteren... en daarna beslissen of dit nou jazz is of geen jazz. Oké. Okay. Zijn we eruit, Erik? Ja, we zijn eruit. Zijn we er echt uit? Ja, we zijn er helemaal uit. En waar zijn we uit? Uh, nou, we zijn eruit. Uit het feit dat dit uh, jazz is. Ja, ja. Ik, ik ben het er ook mee eens. Ja, dat jazz is. Dus en duidelijk... trouwens, uh, die zangeres die hier op meezong. Ja. Fantastische stem. Ik heb het net even nagezocht. Dit is een Poolse. Ja. En die heet uh, Basia. Basia. De prachtige ja. stem. Ja, heel mooi. Um, ja. Amiro we zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur alweer. Het gaat ja, vlot. Het gaat heel snel, ook op zaterdag. op het Hetzelfde uur gaat het <laughs> zo vlot. En ja. om eigenlijk maar bij de vraag te blijven... Uh, wat is jazz? Uh, heb ik uh, wat uit mijn persoonlijke collectie opgezocht. Ik ben helemaal fan van uh, Jamiroquai. Ik vind het een hopeloze naam trouwens, Marco. Ja, ik moet ook elke keer googelen ja. hoe die ook weer heet. Maar ja. hij heet Jamiroquai. En hij komt ook uh, uit, uh, uit, uh, uit het eiland Groot-Brittannië, Brits. Net zoals Met Bianco ook, dat het een Britse groep is. En... Uh, ik heb een nummer uitgezocht en het heet Connect Head Heat en Head maar Heat. All I need is to you forever. You, the way you do the simplest things you do, the way you move me, the way you soothe me, how everything is the no way. Luck and how love runs out I've seen people playing games with love and wonder what it's all about I'm living in the fast lane feels like a million miles from home when some pretty face comes up to me I miss you even more here's to you You do the simplest things you do, the way you make it. We assume how everything is the way it should be. The one I live for and die for. The one I wish I had. for is to you and to our days how I pray. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.